Dielke Teertsra met het NOS-journaal. Een arts die in Sierra Leone Ebola heeft opgelopen... is overgebracht naar de Verenigde Staten. Hij is opgenomen in een ziekenhuis in Nebraska en wordt daar behandeld. De chirurg van 44 is er slechter aan toe dan de patiënten... die eerder naar Amerika werden overgebracht. Hij werkt in een ziekenhuis in de hoofdstad Freetown. De man heeft de Sierra Leone nationaliteit... maar woont met zijn Amerikaanse vrouw in de VS... In totaal zijn in de VS nu tien mensen met ebola behandeld. Negen van hen zijn genezen. De Britse bul van terreurgroep Islamitische Staat is gewond geraakt bij luchtaanvallen van de Verenigde Staten. Dat meldt de krant The Mail and Sunday. De man uit Londen onthoofde de gijzelaars John Foley en Steven Sodloff. Hij zou vorige week onder vuur zijn genomen in zijn schuilplaats... in de stad Al-Kaim, aan de grens met Syrië... en naar een Syrisch ziekenhuis zijn gebracht. Hoe hij er aan toe is, is niet bekend. Er zijn berichten dat bij die aanval ook de leider van IS... al baghdadi gewond is geraakt, maar dat is nog altijd onduidelijk. Zweden heeft in het EK-kwalificatieduel tegen Montenegro punten laten liggen. Het werd 1-1. Koploper in groep G is Oostenrijk, dat eerder op de avond met 1-0 won van Rusland. moldavië liechtenstein eindigde in 0-1. In groep C was Spanje met 3-0 te sterk voor Wit-Rusland. Oekraïne versloeg Luxemburg ook met 3-0. En Slowakije en Macedonië eindigden in 2-0. In groep E won Zwitserland met 4-0 van Litouwen. Daardoor staan de Zwitsers samen met Litouwen en Slovenië op de tweede plek. Achter koploper Engeland, dat met 3-1 won van Slovenië. San Marino pakte voor het eerst in tien jaar tijd een punt. Na 61 verloren wedstrijden werd het tegen Estland 0-0. Het weer nog, het is bijna overal droog. Er kan een misbank ontstaan en het koelt af naar een graad of acht. Komende dag is het bewolkt, in het noorden kan het regenen. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het nos Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. volume up the volume desk Crushed it, moving way too fast. Then we crushed it, but it's in the. Look at the stars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 I'm all about that bass, that bass, no shovel. 6.9. Zie Saying no, no Yeah Might bring us back.